Fietsen. Mijn vader werkte altijd. En je moeder? Hoe nu? Uh, links, rechts, links, uh, rechts. Oh, dat was mijn schuld. Nee hoor. Maar ga nou maar weer even naar Schert rijden. Oh. Zo, makker. Hoe gaat het? Goed. Vind je het leuk? Ja, ik vind het enig. Wat voel je van Boesman? Huh. Wel een aardig oude baas, dacht ik. Maar wel iemand die in de oorlog fout is geweest. Nou oh ja, denk ik. Waar zie je dat aan dan? Het is een autoritaire man.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 En voor de functie. Maar dan ook de veranderingen in functie. Ja, uiterlijk. Ja. Klaas, een beetje naar links nog. Nee, maar wat ja. voor je... Anders val je eraf. Ja, wat, wat voor jou links is, is voor ons rechts, weet je wel. Ik moet het gewoon omdraaien. Ja, voor jullie naar rechts. Pas erop, pas erop, alsjeblieft. Laat eens kijken naar het schoolbord. We moeten ja. het toch weten waar we achter staan. 6 september 1979. A.P. Beerta Instituut. We zien. Ik zie je ja. niet, Jaring. Ja, maar het is nou nog één stap naar rechts. Zo, ja. ja. dan lig ik in de Naar rechts dus? Ja. ja, maar dan wel zo blijven staan, hè. Ja. En Jantje, ja. zie ik ook niet... <tacht> Meneer de Vries, iets naar links alstublieft. Naar rechts dus. Ah, nou zie ik, ja, het gabi niet meer. Kabi, ik zie je niet meer. Ja, ja zo, ja. Is iedereen nu zover? Pas op. Er komt een auto aan. Is iedereen nu klaar? Geknipt. Okay. Leven het AP beerta Instituut. ziek? Dat zegt hij tenminste. Wil jij 15 dagen vakantie voor me noteren? zal het doen. Vergeet je het niet? Anders krijg je straks weer gelaten. Nee. Ik vergeet het niet. Jaap, ik ben terug. Hm? Is er nog iets gebeurd? Hmm. Stond er nog iets in de begroting over bezuinigingen? Huh? Begroting? Prinsjesdag? Oh, die begroting. Niet dat ik weet. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Simon Hoevers. Koning, u, u werkt hier? Ja. Bij Balk? Bij Koos Rentjes. Als wat? Als wetenschappelijk ambtenaar. Hé. Hey. Ja, ik zie er misschien nog niet uit als een wetenschappelijk ambtenaar. Nee, daar gaat het niet om. Ik wist alleen niet dat er een vacature was. Er was een vacature, anders zou ik niet zijn aangenomen. Dan hebt u geluk gehad. Dat wil zeggen... Ja, als het mij bevalt. Ja. Juist. Ja. We zien elkaar nog wel eens. Je bent weer terug? Ja. Heb je het nieuwe postpapier al gezien? Ik heb het gezien. En? Wat vind je ervan? Mooi. werd ook wel tijd. Dag Maarten. Dag Lien. Heb je een leuke vakantie gehad? Veel regen en veel wind. Maar verder was het waardig. Maar een volgende keer ga je toch maar weer naar Frankrijk. Misschien om één keer naar Engeland gaan. Ik zou maar weer naar Frankrijk gaan. Omdat jij Frans gestudeerd hebt. Ja, het lijkt me in Frankrijk veel mooier. Ik ga toch wel weer naar Frankrijk. Je hoeft het niet voor mij te doen. Nee, maar je... je hebt gelijk. We gaan ook alleen maar naar Engeland omdat Nicolien daar een oude tante heeft. Nee, dan moet je natuurlijk naar Engeland gaan. Maar we gaan nog wel eens naar Frankrijk. Je bent er dus weer. We gaan Martin, je hebt zeker wel een goede vakantie gehad. Heel goed. Veel regen en mist, maar verder heel goed. Hoe is hier gegaan? Wel nou, goed, geloof ik. Geen problemen gehad? Ik dacht maar niet. Ik zag dat Rentjes er weer een wetenschappelijk ambtenaar bij heeft. Nou heeft hij er weer net zoveel als wij. Zou dat het zijn? Tuurlijk. Hij heeft niet eens werk voor die jongen als je het mij vraagt. Hm. Heeft Richard die mappen nou al gedaan? Ik heb er niks van gemerkt. Dan zullen we daar zo langzamerhand toch wat aan moeten doen... Ik heb ook gezien dat de boeken nog altijd niet zijn doorgeschoven. Ik had gehoopt dat dat in mijn vakantie... nou eindelijk eens gebeurd zou zijn. Ze hebben het er wel over gehad. Maar waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat jij geen opdracht hebt gegeven. Ze waren bang dat je dan kwaad zou zijn. Kwaad? Ben ik ben nu 22 jaar... en ik ben nog nooit op één van jullie kwaad geweest. Ik heb ook gezegd dat je alleen maar verheugd zou zijn. Ik heb er niet overal opdracht voor te geven. Zijn dat linkse mensen... Stem allebei op SP Hebben de autoriteiten Tjitsk in ieder geval? Ik begrijp het ook niet. Ik denk dat ik een uh, boek ga schrijven... en dat ik dat boek de baas noem. En de baas zal dan iemand zijn die niets liever doet... dan zijn verantwoordelijkheden delen... om ze kwijt te zijn. Maar het zal hem niet lukken. Het kan een heel interessant boek worden. Met koning...